Een meerderheid in de Tweede Kamer is daartegen. Kamp zei in de Kamer dat het systeem nu niet logisch in elkaar zit. Hij gaf als voorbeeld drie zussen van boven de 65 die samenwonen. Die krijgen ieder 70 AOW-uitkering. Maar op het moment dat een van die drie mensen overlijdt... of uit het huis weggaat, dan krijgen de overblijvenden... allebei 50 AOW-uitkering. Nou, volgens mij ontbreekt de logica hier volledig aan. Er is geen touw aan vast te knopen, niemand snapt dit. En ik denk dat dat niet goed is. De NAVO verwerpt de kritiek van de Libische opstandelingen... over de manier waarop het vliegverbod wordt gehandhaafd. De militair leider van de opstandelingen zei gisteren... dat de NAVO te weinig doet om burgers te beschermen. Hij beklaagde zich erover dat er vaak te lang wordt gewacht met luchtaanvallen. Vooral in de stad Misrata. Een woordvoerder van het bondgenootschap zegt dat het luchtruim... en de situatie op de grond 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden... en dat er al vele luchtaanvallen zijn uitgevoerd. De situatie wordt volgens de NAVO bemoeilijkt... doordat troepen en materieel van de Libische leider... Gaddafi staan opgesteld in dichtbevolkte gebieden. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk moet de Nederlandse staat inzage geven in zijn verzekeringspolissen. Dat heeft de rechtbank in Berida bepaald in een kort geding dat de staat had aangespannen. Chemiepak brandde in januari af.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 AWB ah, Verkeersinformatie. Het verkeersnieuws komt uit Brabant vanmiddag, waar de A59 dicht is. Ik vertelde er zo meer over. In het westen is niet zo heel veel aan de hand. Er zijn weliswaar 20 dagelijkse files, maar ze zijn wat minder lang dan op andere dagen. Een paar springen eruit. De A4 Amsterdam Den Haag bij Soetewoud Rijndijk, 4 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De A16 Rotterdam Breda, tussen het Sonsil en Breda Noord, 3 kilometer... De A59 Sierik den Bos. Die is dicht dus na een ongeluk tussen kop het zonzeil en ter heide. Het is aan 2 kilometer file. Omrijden is eenvoudig via de zuidkant van Breda over de A58. Niemand weet hoe het leven eruit gaat zien. Diepe dalen. De toppen van geluk: samen kinderen krijgen.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goedemiddag. vijf minuten over vier. Welkom bij Villa VPRO, we zijn er nog tot half vijf. En voor het laatste half uur schakelen we over naar Straatsburg. Naar uh, ons Euroforum, zoals we dat hebben genoemd. Jeetje, ik hoor Straatsburg al heel hard op de achtergrond. Ja. Wat gebeurt er allemaal, Fred Stroobans? Bezoekers, hè, zoals altijd. Het hele gebouw... Uh, nou, het valt nogal mee vandaag, maar heel veel uh, bezoekers. Het uh, Strasburg ziet er een beetje uit zoals de VPRO-villa. is een open structuur. Ja. Iedereen kan iedereen zien en iedereen kan iedereen horen. Transparant Dat is Europa. Het voordeel. Goed, Fred Stroband werkt dus bij de VPRO. is onze eigen Europa-watcher. Die doet mee vandaag aan dit gesprek. Wim van der Kamp zit er ook van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij is even niet te horen. Nee, nee ik ben... Er... Nee. Oh. Doe ik ja, nu, wel. Ja, nee, okay. nu wel. Ik hoorde u in de verte roepen: Goedemiddag, mevrouw de Bruin. Klopt ja, dat? Dat klopt, dat ben ik, Wim van den Kamp. <laughs> ja, goedemiddag. <laughs> en Bas Eikhout uh, zit daar ook van GroenLinks. Ook goedemiddag. Goedemiddag. En tussen al het geroezemoes op de achtergrond door gaan wij uh, heel wat uh, onderwerpen met u bespreken. En we willen even beginnen met uh, de vluchtelingen. Want vanmorgen werd bekend dat er zeker twintig Afrikaanse vluchtelingen verdronken zijn. Die probeerden uh, om met de boot van Libië naar Europa te vluchten. Dus, uh, de boot waar ze op zaten die zonk bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Nou we zien iedere dag... Zien we beelden eigenlijk van dat eiland wat maar voller en voller en voller uh, wordt? Het is een, de toegangspoort uh, naar Europa voor immigranten uit Afrika en nu daar zoveel problemen zijn, zie je inderdaad die beelden en zie je en, dat iedereen. Er nou was er vanochtend uh, een minuut stilte in het parlement vanwege, vanwege deze doden. Maar dat, dat is natuurlijk heel keurig en netjes en menselijk. Maar wat doet Europa nou eigenlijk echt? Laten ze het over aan een van de lidstaten, namelijk Italië... of maakt Europa eens een keer echt een gezamenlijke vuist... en pakken ze dit probleem aan? Laten we ze uh, vragen in eerste instantie aan Wim van der Kamp. Uh, ja, de, de, de eerlijke antwoord is uh, ze maken geen vuist. Nee. nee mevrouw... Ze bent u ook. Ja. Nou ja, in eerste instantie uh, natuurlijk de uitvoering uh, van, uh, door de Europese Commissie. En mevrouw Malmström die, uh, die spreekt iedere dag uh, wel vier keer uh, tot mij allerlei uh, warme woorden over het uh, Europees asielbeleid. Maar tot op heden zijn vooral Malta en Italië uh, die de mensen opvangen. Uh, die mensen komen, zeker die uit Tunesië hoor. Bij Libië ligt het natuurlijk toch weer een slag anders vanwege de ernst uh, van de problematiek daar. Maar die komen natuurlijk met van die gammele bootjes uh, de Middellandse Zee over. En mm -hmm. ja, dat is eigenlijk onverantwoord. En als je dan voor de kust van Lampedusa een dergelijk ernstig ongeluk krijgt, uh, ja kijk, we moeten oppassen om, om de Europese Unie daar de schuld van te geven. Nee, niet maar van er, die gammele boot natuurlijk. Maar wat er vervolgens met die mensen gebeurt, uh, opvang in Lampedusa, en ja, Bellesconi, de heer Berlusconi, sorry, heeft nu beloofd om uh, Lampedusa dan uh, schoon te maken. Maar ja, dat lost de problemen in, uh, in Malta niet op. En uh, ja, met name de Noord-Europese landen, die wachten op dit moment rustig af. Ja, want Italië smeekt zo'n beetje inmiddels om meer solidariteit van de rest van Europa. En gelijk ja. hebben ze natuurlijk. Nou ja, in zoverre dat... Uh, ik ben het zeer met mevrouw Malmström eens... dat de mensen uit Tunesië op dit moment... dat zijn vooral jonge mannen die uh, vanwege de economische positie mm -hmm. het liefst naar Frankrijk willen. Want ze praten meestal uh, Frans. En dat zijn eigenlijk geen vluchtelingen in de zin van het verdrag. En ja, ik vind zelf dat de Europese Unie ook moet oppassen om met dat soort mensen door heel Europa te gaan trekken... Uh, die moeten volgens mij terug uh, naar Tunesië. Daar is op dit moment een voorlopige uh, regering. Maar wie stuurt ze terug dan? Wie moet dan dat voortouw nemen? Uh, dat zouden, uh, kijk, de asielbeslissing is op dit moment aan de individuele landen. Dus als uh, Malta de mensen niet afwijst, als uh, de Italiaanse regering de mensen niet afwijst, dan kan niemand ze terugsturen. Bas Eickhout, wat zou er moeten gebeuren om hier uh, eens een keer, waar, waar we het in het begin over hadden, Europa gezamenlijk een vuist te laten maken en dus te komen tot een echt duidelijk Europees. Europees beleid? Nou. Volgens mij is dat laatst al meteen het antwoord. Het is echt gewoon triest om te zien hoe we op dit moment met die mensen omgaan. We, we juichen allemaal toe wat er in Tunesië en Libië gebeurt de democratisering. Maar als er dan vervolgens vluchtelingen komen, dan willen we ze eigenlijk niet hebben. Uh, er is gewoon niet echt Europees vluchtelingenbeleid. Er is niet een eigen, echt gezamenlijk Europees asielbeleid. Zou dat er moeten komen dan? Ja, absoluut. Je moet er, allereerst moet je ervoor zorgen dat Italië geholpen wordt met het, uh, met het verwerken van al die aanvragen. Want zij krijgen natuurlijk ja, op bijvoorbeeld Lampedusa. Ja, je kunt het wel schoonwegen, maar het, wordt, het gaat straks toch weer vol. Het ligt aan de kust van Tunesië bijna. Ja. Daar komen die vluchtelingen naartoe. Dan moeten we dus Italië helpen om al die aanvragen, al die asielaanvragen te bekijken. Want de heer Van den Kamp zegt, ja, dat zijn niet echte vluchtelingen. Ja, dat weten we niet. Dat moet be beoordeeld worden, dat moet bekeken worden. Maar daar heb je heel dat... veel mensen voor nodig en veel geld. En, veel, uh, en, ja. en, en dat kan Italië niet alleen. Nou, maar Italië heeft tot nu toe altijd gezegd van ja, maar dat is mijn soevereiniteit, dus dat wilden ze aanvankelijk niet. Nou, nu gaan ze eigenlijk wel aan om hulp vragen. Maar dan zeggen ze tegelijkertijd, maar willen we dan ook graag een aantal andere landen die ons helpen met iets wat aannemen van die vluchtelingen? En dan zeggen de andere Europese landen, nee dat willen we niet. We willen je wel misschien met een ambtenaar helpen, dus op jullie eiland komen, maar we willen niet een aanzuigende werking. Alles is nu uit angst voor een aanzuigende werking voor nog meer vluchtelingen. En we roepen allemaal dat het zo goed is wat er gebeurt in Libië en Tunesië, maar we zijn als de dood voor de vluchtelingen en kijk naar Turkije, die stuurt een boot onder begeleiding van S16 naar Libië, haalt een aantal vluchtelingen naar Turkije terug onder begeleiding van diezelfde S16. Die handelen en Europa, ja, we hebben het wel over missies, maar we voeren niets uit voor die vluchtelingen en ja, we laten dus dit soort zaken gebeuren. Ik ja, ik schaam me op dit moment op dit gebied ja. om Europeaan te zijn. En Wim van der Kamp, schaamt u zich ook? Nee. Ja, nee, kort, ik, vind dat, uh, ik vind dat... Kijk, de analyse van, uh, van Bas Eikhout over uh, hoe weinig Europa doet, uh, die deel ik. Maar wij moeten ook niet de indruk wekken dat wij uh, die zogenaamde burden sharing... Hè, dus dat de andere 26 of 25 lidstaten Malta en uh, Italië gaan helpen... waarbij we dus met, met grote uh, aantallen mensen door Europa gaan trekken... waarvan we op voorhand weten dat het geen, uh, geen asielzoekers zijn of geen geen echte vluchtelingen. Daar voel ik helemaal niks voor. Maar dat moet eerst bekeken worden, zegt meneer Eikel, want de mensen moeten eerst door een echte procedure zoals dat heet. Exact, maar we hebben in Nederland hebben we sinds een paar jaar de zogenaamde verkorte procedure. Dat werkt uh, vrij goed, want Echt waar, de mensen die met vluchtelingen omgaan... die weten vrij snel te beoordelen... komt u hier voor economische redenen... of komt u hier voor, voor vervolging? En die mensen die beschoten worden in Libië op dit moment? Nee, exact. Kijk, daarom zei ik al... het, het, het, het onderscheid tussen Tunesië en Libië op dit moment is schrijnend. Hm. Ik bedoel, in Libië weten we allemaal... daar is een hele ordinaire grondoorlog aan de, aan de gang. Als je dan ook nog met je bootje uh, zingt... voor de kust van Lampedusa... Maar dat is wat anders dan die 4.000 mensen die uit Tunesië ja, zijn gekomen. Dus u gekomen. schaamt zich een beetje over het beleid als je het hebt over Libië... maar u schaamt zich niet als je het hebt over Tunesië? Nee, nee, want in Tunesië is op dit moment politieke vrijheid. Natuurlijk, het is een voorlopige re regering. Het is allemaal niet zo netjes geregeld als, als in Den Haag. Maar laat die mensen nou in hemelsnaam helpen om Tunesië op te bouwen... en niet alleen uh, om economische redenen wegtrekken naar Frankrijk. Oké, okay, we, we gaan over naar een ander onderwerp en dat betreft de kernenergie in Europa. Dat is natuurlijk allemaal aan aanleiding van Japan, dat het weer hoog op de agenda staat. Fred, er was vanmiddag een debat over nucleaire veiligheid in Europa. Lijkt ja. me niet overbodig. Vertel eens. Nee, is uh, net gevoerd en ik zag daar straks Bas houd beneden op ons schermpje, want dan krijg je dan close-ups van de MEP's, van de leden in de zaal. En uh, GroenLinks en de Groene, Europese Groenen, hebben actie gevoerd met posters natuurlijk, met windmolens, zag ik. Met ook van die tekentjes uh, voor radioactiviteit. Bas Eickhout was erbij, heeft daar er zelf foto's van genomen, ik heb het gezien, dus het, uh, het, uh, het was een geanimeerd uh, debat. Maar waar ging ik... het over? Nou ja, wat, waar, waar het vooral over gaat is dat er wel uh, uh, in veertien landen van Europa kerncentrales uh, staan, mm -hmm. uh, dus is zoiets als Europese kerncentrales, maar ze zijn niet Europees, er is eigenlijk niks Europees geregeld, er zijn wel normen van straling en dergelijke. Maar de EU heeft niet de bevoegdheid, bijvoorbeeld, om in te grijpen in een land om een kerncentrale te, te sluiten. Nu hebben ze wel beloofd. Nu heeft uh, de, de commissaris, de Europese commissaris, de Duitser uh, Uttinger uh, van energie, die heeft nu beloofd dat er Europese stresstests uh, komen. Ah, uh, stresstests ja, niet alleen voor de banken, maar nou, okay. ook voor de kerncentrale. Die zijn voor alles inmiddels. Dat is de oplossing. Maar het, het doet zich hetzelfde probleem voor als bij de banken. Wie voert die uit? Wel nationale toezichthouders. Hm. Dus dat zijn de mensen die nu al die kerncentrales moeten controleren in de eigen lidstaat. En dan bestaat natuurlijk wel het vermoeden dat zij niet zoiets gaan roepen van ja, onze kerncentrales deugen niet meer, want dat zou betekenen dat ze hun werk de afgelopen jaren Dus dan weet je van tevoren al dat hebben. dat helemaal niet goed gaat werken. Komt er nog eens bij dat dat, die, dat wellicht en het is ook gezegd, die tests worden uitgevoerd door mensen van de sector. Dus het is een sector die zichzelf gaat controleren. Dus dat roept wel vraagtekens op. Zeker. Maar ook wat dit betreft, we hadden het net over het vluchtelingenbeleid, er is dus ook niet een Europees beleid als het gaat om nucleaire veiligheid en een ramp beperkt zich natuurlijk niet tot de grens. Als er in Frankrijk wat gebeurt, dan is het niet zo dat, dat de grens met Nederland zegt ja, maar dit is een Franse ramp, die mag hier niet. Nee, de lidstaten claimen dit. Het is ook vaak wat natuurlijk kernenergie en, en ook de brandstof, dat valt onder nationale veiligheid. Dus die willen dat niet uit handen geven. Bovendien zijn die stresstests, worden die uitgevoerd op vrijwillige basis. Nu, ik kan me niet voorstellen dat de lidstaat dat gaat uh, weigeren. Maar uh, het is allemaal, uh, weet je, het, het, het, het is makeshift werk. Hè. Het is op het laatste momentje moet dit allemaal gebeuren, er komt een rapport tegen het einde van het jaar, dat rapport zal transparant zijn, dat zal ook voorgelegd worden aan het Europese parlement maar er hangen heel grote vraagtekens boven en de vraag is natuurlijk of de EU maar beter niet dat beleid zelf gaat voeren en niet dat alles overlaat aan de lidstaten zoals Frankrijk, waar er meer eh, wat ik dacht ik vanochtend nog ergens schreef op de website eh, waar meer kerncentrales staan dan ware kasteelen. Wim van der Kamp van het CDA, dat, dat klinkt dus allemaal aardig... maar het is niet echt een, een, een oplossing, zo'n stresstest. Nee, maar ik, ik, ik word wel een beetje nerveus van de analyse van Fred Stroop oh, nou. In de zin van, uh, hij waarschuwt Europa voor de laatste keer. Kijk, de, de paniek over wat er in Japan is gebeurd, die is terecht. Die, die begrijp ik ook. Maar Europa is al lang bezig met een soort energiebeleid... Maar nu doen alsof wij dat hele gevoelige item van die kerncentrales... Hè, die vaak ook gekoppeld zijn, wat, wat hij ook zegt, aan lidstaten... Mm -hmm. ja. dat we dat nu even 14 dagen in een Europees beleid kunnen gieten... dat kan gewoon niet. Maar moet er wel zo'n beleid komen, vindt u? Kijk, niet meer, iedereen is dat vergeten. Maar in, 19, in 1948 hebben we, hebben we al een keer Euratom opgericht... Ze dat bestaat in... nog steeds, hè? Exact. Ja, er, op exact. papier denk ik gaat geld naartoe, hè? Veel e geld. Exact. Een dienst die een beetje uit beeld is geraakt. Laten wij nou voordat we hier, hè, dat doen we in Den Haag, deden we in Den Haag, ik althans in Den Haag ook steeds. We gaan alles weer opnieuw optuigen, terwijl Euratom daar zitten dure ingenieurs, daar zitten dure specialisten. Bovendien, ik ben het niet met Fred eens dat een nationale overheid zijn eigen kerncentrales wel even door de stresstest zal helpen, want dat wordt ook en die wetenschappers van die kernenergiecentrales... dat zijn wel mensen die je ook aan mag spreken op hun professionaliteit. Eh, dus... We, wat wat uh, wat collega van, Kamp, een collega van der Kamp zegt, Euratom is er, dus uh, uh, fris dat op en klaar zijn we. Nou ja, klaar zijn we, dat zegt hij niet, dat zijn mijn woorden. Nee, exact. maar volgens mij is er helemaal niet zoveel paniek wat we nu willen doen. We hebben 143 centrales in Europa. We willen nu eens een keer goed kijken, zijn die allemaal veilig? We weten gewoon dat er een groot deel ouder is dan 30 jaar en een aantal gewoon ouder dan 40 jaar. Laten we nou eens heel goed kijken, die, die draaien al 40 jaar aan één stuk, we weten allemaal het is een heel gevaarlijk proces. Als er maar één keer een, een, een klein uh, beschadiging is aan de reactor... kan dat grote gevolgen hebben. Laat dat nou eens een keer goed testen. En de grote vraag is, kan dat onafhankelijk gedaan worden? En dat is nu echt het grote probleem. Mm -hmm. Iedereen die de criteria van die befaamde stresstest nu maakt... wie maken die criteria de kerncentrale, het specialisten zelf. Oftewel, de mensen van WC1 gaan controleren hoe WC1 ervoor staat. Nou, we weten allemaal wat daarvan het advies zal worden. Oh, ik en... dacht dat u ging zeggen wat daarvan de desastreuze gevolgen zijn. Nee, want daarin wil ik niet treden verder hoe dat precies is afgelopen. Maar waar het wel om gaat, is we hebben onafhankelijke experts nodig... onafhankelijke stresstests en dus, en dat is nu gewoon een grote fundamentele vraag... willen we nu eens een keer echt Europees energiebeleid gaan doen. En dan krijg je meteen weer de lidstaten die tot nu toe hebben gezegd... nee, energie is een nationale soevereiniteit." Die tijd. Nou, we kennen allemaal het debat in Nederland van diezelfde Tweede Kamer... waar de heer Van der Kamp ook lang in heeft gezeten. Die zegt meteen, dat willen wij niet afstaan, dan wordt Europa een superstaat. Maar laten we wel wezen, energiebeleid is al lang Europees. En iets als kernenergie is grensoverschrijdend. En daar moeten ja. we gewoon een Europees beleid op voeren. Meneer Van der Kamp, u zei toch P net dat u daar ook wel voor was... voor een Europees beleid? Exact. Ja. Ik, uh, zeker wat de analyse van, uh, van Bas Eikhout betreft, uh, daar ben ik het mee eens. Ik heb ook de indruk hoor dat de Europese Commissie op dit moment... Moment, hè, de heer Barroso is in mijn ogen niet altijd vooruit te branden. Maar dat hij op dit <laughs> punt wel, wel ziet dat er iets moet gebeuren. Want de, he, wat mevrouw Merkel heeft gedaan in Duitsland... Ja, dat, dat zie ik toch als een complete paniekreactie. Eh, en die, die, die, die is door de kiezers ook totaal niet begrepen. Ja, als je dat kijkt, dat uh, inderdaad een heleboel uh, kerncentrales dicht moesten. Ja, hè? Hè, dus ja. eerst uh, hou je grote verhalen van... Uh, het moet allemaal, uh, we nemen afstand van uh, de vorige groene regering. Dan kom je met als Bas Eikhout zegt, er moet een stresstest komen die onafhankelijkheid garandeert. En waarbij we dan, zeg ik er even bij, ook de, de randen meenemen van Turkije. Er staat een kerncentrale en aan de grens met de Oekraïne, Oekraïne staat er één. Ja. Want laten we alsjeblieft, dat zien we nu in Japan... Uh, als zo'n ding stuk gaat, je hebt echt uh, gebieden nodig van, met een straal van 40 kilometer en misschien nog wel meer. Dus uh, ik heb geen enkele zin om, uh, als het gaat om die stresstest afstand te nemen van uh, Bas Eikhout. Ja, maar zo. de EU kan geen, en dat heeft gisteren in het vraaguurtje, meneer Barroso zelf gezegd, het is niet alleen verso. want ik, ik hoor alleen maar die dingen <lacht> uh, voorbij komen. Gisteren heeft meneer Barroso in het vragenhuurtje hier in het parlement heel duidelijk gezegd dat de EU niet de bevoegdheid heeft om uh, kerncentrales te sluiten. Dus het hangt toch van die lidstaten af ja, om dat ja. besluit al dan niet te nemen. Maar wat nu wel interessant wordt, de vanuit Europa gaan we nu wel kijken wat voor energievoorziening willen wij als Europa in de toekomst. En daar is onze visie heel helder. Je hebt kernenergie niet nodig. Laten we nu een duidelijk plan maken hoe je dat kunt uitfaseren. En dan zorg je ervoor dat je met je alternatieven zoals men nu ook in Duitsland weer intensief in gaat investeren. Dat is zon, wind, duurzame biomassa. Dat zijn de alternatieven waar je naartoe moet werken. Je hebt als overgang heb je gas nodig en kernenergie uitfaseren. Die visie, ik hoop dat de heer van den Kamp ook daarin nu... de handreiking wil doen om die visie mede te ondersteunen... en vanuit Europa op te gaan zetten... zodat wij echt naar een schone toekomst kunnen toewerken. Ja, de heer van den Kamp, de alternatieve energie? Uh, absoluut mee eens. Wij zijn uh, minder optimistisch dan uh, GroenLinks... over uh, zeg maar de snelheid waarin uh, die alternatieve energie zich ontwikkelt. Ja, dan hoort het al van... alweer aankomen. Dat is dus een maar en dan gebeurt er weer helemaal niets. Nou, dat, dat wil ik niet zeggen... Want ik wou juist tegen Barroso zeggen... dat echte democratieën, en dat geldt dus ook voor de Europese democratie... die hebben zich ontwikkeld op bevoegdheden die ze niet hadden. En als dan een voorzitter van een Europese commissie... in het parlement gaat zeggen, we hebben geen bevoegdheid... dan zou ik zeggen... Die ja, gaat u bevechten als parlement. Ja, ik wou zo zeggen, zo. dan mag ik niet zeggen op de radio... maar geef die Barroso een schop onder zijn achterste... en laat die... Nee, maar de Europese burgers zijn bang voor die kerncentrales. En Europa moet, heeft toch al dat beeld... van een afstandelijke bureaucratie die niks doet. Dus nou is dit eindelijk een onderwerp... waarvan je die burgers uh, met zo'n stresstest... Kan, kan laten zien dat je ook ergens druk over maakt. En, ja, nee, een democratie. Wel. Wat een rondvak heeft u, meneer Van der Kamp. Ik geniet er iedere dag van. Mag ik de heer Van der Kamp, want ik hoor dit aan. Ik denk dat is een mooie richting die hij uitzendt. Dus ik wil hem graag uitnodigen. 16 april in Amsterdam zal er een grote demonstratie zijn tegen kernenergie. En ik nodig de heer Van der Kamp om samen met mij... ook daar op de, op de dam aanwezig te zijn om aan dit protest mee te doen. Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal, Bas. Maar dan hoeft u tenminste niet die bureaucratie waar u zo last van heeft. Dan kunt u ook een keer naar buiten nee. en iets laten zien. Toevallig ben ik... Te zien in Amsterdam, maar Kijk. voor een andere aangelegenheid. Nou, dan kunt u best nee, nee. even langsgaan, meneer Van der Kamp. Alle grappen, nee, nee. Even alle grappen op, uh, uh, afgewezen. Ik pleit voor de energiemix. Daarin zal de komende 50 jaar, hoe je het wendt of keert, ook ruimte zijn voor kerncentrales. Maar het moeten wel kerncentrales zijn die veilig, die de, zijn. Die veilig zijn. Kijk, ja, even, is iets, een even een ander onderwerp, anders komen combinatie. we daar niet meer aan toe. Uh, uh, uh, meneer Van der Kamp, hoeveel lobbyisten hebben er vandaag bij u op de stoep gestaan? <laughs> uh, oei, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij niet één. En hoe Pres vaak staan ze op de stoep? He heel vaak. Heel ja. vaak. Ja. Een collega van meneer Van der Kamp van zijnzelfde fractie heeft mij Spendant. ooit gezegd tot acht per dag. Oké, okay, maar dat, ja, die standbeleid... Misschien is meneer van der Kamp iets minder in trek of wat standvastiger. Dat, uh, ik hou het op het laatst. <laughs> Want uh, daar gaat het om, waarom Ellis dat natuurlijk ja. vroeg. Er is een ja. omkoopschandaal, hè? dat is door de Sunday Times ja. uh, boven tafel gekregen. Een verslaggever deed zich voor als lobbyist en kreeg ik meen twee socialistische en twee christendemocratische Europarlementariërs zover dat die zich wel wilden laten omkopen. Ja. Dat heeft tot een grote schok geleid in Brussel ja. en in Straatsburg. Ja. Nou ja, de methode van de Sunday Times, daar kan je zo je, je twijfels bij hebben. Maar in, uh, het punt is, je behoort als parlementariër integer te zijn. Als je geld wil verdienen, moet je niet in de politiek gaan. En wat die lobbyisten betreft, ik, denk, uh, ik heb daar zelf lang over nagedacht... want ik dacht altijd dat ik zelf in staat ben om de lobbyisten te beoordelen en hun mm -hmm. integriteit... Maar er komt nu een register, er komt nu een registratie. En uh, nou ja, zelfs de grote EVP-fractie waar ik dan toe behoor... heeft nu besloten om dat uh, register te gaan steunen. Maar wat voor maar wat register is dat dan? Ja. Nou, dat register dat gaat uh, omvatten wie ben jij eigenlijk... Tot wat voor kantoor uh, behoor jij? We hebben het over de lobbyisten, hè? Ja, een stresstest ja. voor lobbyisten. Dat, ja, ja nou, dat zou... U, uh, <laughs> u bent erg verliefd op dat woord, dus nu waarom... Nu nog stresstest uh, voor europarlementariërs die tegen de lobbyisten aankunnen. kunnen. Nou ja, hoe, uh, hoe ja. wapen je je er tegen? Ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat je je om laat kopen, maar al zou de schijn maar gewekt worden. Nee, maar je moet, je moet uh, horen... Ja, uh, nee, sorry, maar, maar kan ik... Het, ik... Kan, kan een register, kan een register voorkomen dat er met geld geschoven wordt? nee. Er kan een register niet voorkomen, maar een register is wel een startpunt. Want degene die uh, al smerige handen heeft om het zo uit te drukken... die komt niet in dat register. En je moet hoor en wederhoor toepassen. Ik heb nu een paar dossiers die, die zeg maar, uh, uh, grenzen aan grote commerciële activiteiten... waar grote industriële belangen bij gemoeid zijn. Als dan, uh, ik noem het maar even, uh, Honda Europa bij mij op bezoek komt... nou, ik zorg wel dat ik uh, hoor en wederhoor toepas... Bovendien zijn dit dan vertegenwoordigers van bedrijven, maar goed, die zijn ook niet altijd even vies van, uh, van lobbyactiviteiten. Dus uh, registratie is één, maar deskundige Europarlementariërs die ook hun eigen integriteit bewaken is twee. Ja, daar zit natuurlijk ook vooral, ik houd, goed, ja, daar zit vooral het belangrijkste. Kijk, lobbyisten leveren informatie aan. Ik heb vanmorgen de Zweedse ambassadeur gesproken. In die zin is hij ook een lobbyist, mm. omdat hij namens de Zweedse regering iets wil met klimaatbeleid bij mij. Nou, dat is ook een lobbyist. Dat is op zich allemaal prima om informatie te krijgen. Het gaat erom, we laten je, je omkopen. En dat is echt uit den boze. Je moet elke financiële inkomsten, moet je zelf al melden als Europarlementariër. Daar heb je dus ook weer als Europarlementariër, moet je elk jaar iets tekenen. Er zijn alleen geen sancties aan verbonden. Het is een soort vrijblijvend formulier wat je ondertekent. Nou, daarmee zeg jij of jij uh, belangenverstrengeling hebt, ja of nee. Maar als je vervolgens daarin liegt, is er niet een directe sanctie dat je eigenlijk gewoon uit het parlement gezet moet worden. Dat is een groot probleem. Er moet daar meer controle op, op die belangenverstrengeling of die europarlementaris dat allemaal goed melden. En als ze dat niet doet, moet de sanctie heel hard zijn, dan moeten ze gewoon uit dit parlement en daar moet je de Europarlementariërs op aanpakken. Lobbyisten moeten zich registreren, maar uiteindelijk zijn lobbyisten informatieleveranciers. Het komt neer op een goed besef van de Europarlementariërs dat ze met die informatie hun eigen afwegingen moeten maken. En als ze dat niet kunnen en als ze zich laten omkopen, sorry voor het woord, maar dan is het gewoon op opzodemieter. Nou, dat is duidelijke taal. Heeft u ook zulke duidelijke taal over uh, het Huis van Europa? Dat is een museum over Europese geschiedenis. Dat moet er komen, maar dat levert nu alweer wat uh, gedoe op. Net zoals hier in Nederland, trouwens. want het Nationaal een, Historisch Museum. Precies, dat is er ook uh, nooit nee. gekomen in Arnhem. De geschiedenis is duur. Geschiedenis is duur. Uh, dit geschiedenis wordt duur betaald. Nou. Wim of van kamp. Oh. Ja. ja. Nou, ik ben er voor... Uh, ik denk dat het goed is dat uh, met name de jeugd in Europa leert dat Europa meer is dan het betalen van de begrotingsschuld van, uh, van de EU. Maar mag dat 50 miljoen euro kosten? Nee. Want daar hebben we het over. Ja, nee, dat is, uh, dat is absurd. En betaalt door het parlement. Uh, het is hier, uh, je hebt hier ja. nog steeds mensen die uh, de megalanomie, heet dat geloof ik, uh, van Europa uh, uitdragen. Uh, er is een bestaand gebouw beschikbaar in de tuin van, uh, van het Europees Parlement. Mm -hmm. uh, of dat nou qua inrichting, ik dacht dat begrepen te hebben, 25 miljoen uh, moest kosten plus 13 miljoen uh, jaarlijkse exploitatie. We kunnen niet tegen de Europese burgers zeggen... alle overheden die halen de broekriem aan, hè? de En wij geven 50 miljoen uit. En wij gaan nog eens even Big Misschien, Big misschien kan die prachtige uithalen. serie van Geert Mak in Europa... daar gewoon vertoond worden in dat huis. Die Absoluut. duurt, geloof ik, 40 delen. Dan heb je een aardig idee van de geschiedenis. Ja, maar zo lang blijft die jeugd niet. Want die jeugd wil shoppen in Brussel na het bezoek aan het museum. En dat wilde ik vroeger ook. Dus als we eens een uurtje in het parlement kunnen hebben... en een uurtje in het museum, dan vind ik dat al dikke winst. Meneer Eikhout, wat vindt u ervan? Nou, het probleem is dat dit een prestigeproject is van een ex-voorzitter van het parlement, de heer Puttering. Die loopt hier gewoon ook weer te lobbyen voor. Ja, er wordt wat afgelopen. Heb je, je hebt een en... goed netwerk natuurlijk, ja, is... hè? Zo gaat dat. Ja, en die ja, is... moet dan uit het parlement, Bas? Nou, nee, want hij lobbyt zelf. Dat is weer iets anders. Het is ook leden een interessante... van het parlement die zelf lobbyt. Dat, ja, dat, dat is ook wel een interessant. Ja. Nou goed, het is dus een prestigeproject. En de heer Van den Kamp zegt van ik vind het op zich een mooi iets. Nou, daar kan ik nog mee inkomen. Europese geschiedenis is een mooi iets. Maar wat er nu gebeurt is zonder een heel duidelijk plan wordt er alweer geld vrijgemaakt omdat het een prestigeproject is van... ja, toch de ex-christendemocratische voorzitter van dit parlement. En de christendemocraten plus de sociaaldemocraten sluiten onderling een deal. En hop, het wordt met grote meerderheid aangenomen. En het Europees parlement gaat nu geld geven aan dat geschiedenis... aan het Europese Huis van Geschiedenis... zonder dat het duidelijk is wat het nou precies gaat worden. En de heer Van den Kamp hoopt dat ze er een uurtje blijven. Maar volgens mij ben ik, moet ik nog eens eerst zien over hoeveel jaar er iets staat... waar u überhaupt je ja, nog even, even teruggefaseerd worden naar het Europees Parlement. <laughs> Misschien een stresstestje. Goed, mag ik u danken? Even stoppen, heren. Uh, ik zou zeggen, duikt dat gebouw daar weer in in uh, Straatsburg? ...van het Europees Parlement. Uh, en wij danken u voor het meepraten. Bas Eikhout van GroenLinks, Wim van der Kamp van het CDA. En Fred Stroobans, onze eigen Europa-watcher van de VPRO. Zometeen op deze zender de NOS met Tim Overdiek. Wat gaan jullie doen, Tim? Nou, gisteren zinspeelde ik op een mogelijk vertrek... ...van president uh, Laurent Bagbo uit Ivoorkust. Nou, dat doe ik nu weer. Uh, de onderhandelingen over zijn vertrek uh, blijven aan de gang. Volgens Frankrijk is het een kwestie, kwestie van uren. Nou, ik beloof niks. Het zou wel mooi zijn, deze uitzending. Onderhandelingen in Brabant... Band zijn een stuk succes, succesvoller geweest. Het provinciebestuur bestaat eruit. De drie partijen: VVD, CDA en SP. We spreken erover met Jan Marijnissen. want het is gewoon een bijzonder politiek huwelijk de komende jaren daar. Um, maar eerst het nieuws. Gelezen door Dick Terhaak. Radio 1, het NOS-journaal.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 Minister Kamp wil nog wel eens kijken naar zijn plan om AOW'ers te kort op hun uitkering als ze bij hun kinderen in huis wonen. Nu krijgt een alleenstaande AOW'er 70 van de minimumloon. Kamp wil daar 50 van maken als hoe iemand samenwoont met zijn kinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is daar tegen. En het bedrijf Chemiepak in Moerdijk moet van de rechtbank in Breda de Nederlandse staat inzage geven in zijn verzekeringspolissen. Chemiepak brandde in januari af. Bij het bluswerk raakte het water in de haven van Moerdijk vervuild. Rijkswaterstaat gaf 1,6 miljoen euro uit om dat water in de haven te zuiveren en wil het geld op het bedrijf verhalen. En dat waren de hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits met 26 files, bijna 100 kilometer. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A1, Apeldoorn naar Hengelo... en daarom tussen Twello en Deventer-Oost, 3 kilometer. Op de A12 Denagen Utrecht blokkeerde een vrachtwagen enige tijd de rechte rijstrook bij Zoetermeer. En dat verklaart de 4 kilometer file daar, maar de weg is wel weer vrij. Helaas geldt dat niet voor de A59, Siri C naar Den Bosch. Die weg is voorlopig dicht tussen knap het Zonzeel en Terheide. na een ongeluk met een vrachtwagen. Het zorgt vooral voor file op de A16 vanuit Rotterdam. Er staat tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord, 5 kilometer file. Het verkeer kan omrijden via de zuidkant van Breda, via de A58. En dan krijg ik nog een bericht binnen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A26.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 Goedemiddag, een politiek huwelijk op Brabantse voorwaarden. VVD, CDA en SP, jawel, de SP, gaan samen de Brabantse provincie besturen. We spreken met het socialistisch geweten van de partij Jan Marijnissen. In Ivoorkust zit hij er nog steeds, Laurent Bakbo onrechtmatig president op weg naar de uitgang. Maar hij houdt de deur nog steeds op slot, ondanks het gebonk... van de internationale gemeenschap. Hoe lang nog? Een experiment op Nederlandse basisscholen, overleg met ouders... wanneer de kinderen het best vakantie kunnen hebben. Hoe ziet u dat voor zich? Laat het ons weten via Twitter... apenstaartnosradio Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. Het Radio 1-journaal, we zijn er tot half zeven vanavond is naar Ivoorkust want een ontknoping laat nog steeds op zich wachten. The president who wouldn't leave Lon Bagbo had his determination to stay undermined when his military bases were hit by UN and French helicopters. They say it was to protect civilians. Now the UN says for Bagbo the war is over. Het Spel is afgelopen, zegt de VN. Maar hij wil maar niet weg. Oud-president Bakbo. Al heeft hij inmiddels bijna alles en iedereen om zich heen verloren en wordt zijn residentie bestookt. De oorlog in die voorkust heeft inmiddels al talloze levens gekost en veel burgers zijn aan het eind van hun latijn. Zegt de VN-mensenrechtenwoordvoerster Elisabeth Burns. There are millions of people blocked in their houses and there is neither water nor electricity for some. Public services are not working and there are bodies that haven't. Miljoenen Ivorianen zitten al dagen opgesloten in hun huis. Er liggen lijken op straat. En ambulances kunnen geen gewonden ophalen omdat ze beschoten worden. Het internationale vliegveld is gesloten en dus kunnen er geen vliegtuigen uit het buitenland landen. Weinig lijkt dus nu nog in de weg te staan voor Wattara om het presidentschap nu echt over te nemen. Maar ook zijn blazoen is inmiddels bepaald niets onbesmet meer, zegt de voormalig uitgever van het Africa Magazine, Adam Gay. Even though Mr. Wattara won, the fact that his troops have been accused of having killed many civilians raises a problem. And even if he becomes president with the intervention forces it would have to live with this a really big uh, sin that he has been put to power by foreign, uh, intervention. En Bovendien is hij dan aan de macht gekomen dankzij buitenlandse interventie, zegt Kay. Maar zover is het nog steeds niet. Bakbo zit in zijn bunker en verroert zich verals nog niet, zegt de VN-afgevaardigde in Ivoorkust, Choi. He is alone with his handful of family members and aides in his basement, bunker basement and he's ready to surrender. Hij is klaar om zich over te geven. Maar in Abidjan, Paulien Baks, hij zit er nog steeds. Ja, dat klopt. Hij zit er nog steeds. Er is vanochtend uh, hevig uh, geschoten rond die ambtswoning. En sinds een uur of twee is het uh, volledig stilgevallen. Ik heb twee uh, helikopters van de VN in die buurt gezien. Die vlogen over de wijk. En uh, sindsdien is er een soort informatiestilte. Ja. Kun je eens een hoofd kruipen. Waarom zit hij er nog steeds? Nou, dat is niet een vraag die je aan mij moet stellen, maar uh, hij zei gisteravond tegen een Franse televisiezender dat wat hem betreft Alassane Wattara de verkiezingen niet heeft gewonnen. En hij uh, eist nog steeds dat bijvoorbeeld de stemmen weer worden geteld en hij begon weer over de verkiezingen te praten, die inmiddels vier maanden geleden zijn. Dus uh, ja, gisteravond was hij in ieder geval nog vastbesloten om niet op te geven. Ja, want het lijkt wel... Uh op het standpunt van iemand die toch een beetje de realiteit... van wat er buiten op straat of zeg maar op zijn voordeur uh, aan de hand is? Ja, nou, het keurige van de situatie is, uh, zoals jullie net al eerder lieten horen... dat de humanitaire uh, omstandigheden voor inwoners van Abidjan echt vrij dramatisch beginnen te worden. Het is echt een lijkende situatie. Uh, in veel wijken is nog steeds de stroom niet aangesloten... en er is geen drinkwater... En het minste wat beide kampen zouden kunnen doen, is in ieder geval een wapenstilstand tijdelijk te kunnen onderhandelen. zodat dus mensen even de straat op kunnen en de gewonden bijvoorbeeld naar het ziekenhuis kunnen. Maar ja, zelfs dat zit er nu niet in. Dus we hebben met twee hele koppige mensen te maken. En de meest koppige van iedereen is natuurlijk Laurent Barbo. Want is hij inderdaad ook politiek helemaal geïsoleerd? Dat hij behalve zijn familie inderdaad niemand meer om zich heeft? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, internationaal is hij zeker geïsoleerd. En het leger lijkt hem gisteren ook in de steek te hebben gelaten. Die zouden onderhandelingen met hem voeren en de VN om de wapens te overhandigen. Sindsdien is daar ook geen nieuws meer over gekomen. Maar het lijkt erop dat hij vooral nog zijn vertrouwelingen heeft... Het punt is alleen dat die interventie van de VN en van Frankrijk... dus de zware bombardementen op militaire kazernes... juist zijn populariteit natuurlijk weer enigszins heeft doen groeien. Ja, je hadden over twee koppige mensen. Je hebt dus Bakbo die weg moet en dan heb je de rechtmatig verkozen president... Uh, pardon, Bakbo die weg moet en dan heb je de rechtmatig verkozen president Wattara. Daar hebben we vandaag en gisteren ook niets meer van gehoord. Waar, waar, waar houdt die zich nu op? Die zit nog steeds in een hotel waar hij al vier maanden niet uit kan, met zijn medewerkers. En hij heeft uh, ook niet veel van zich laten horen, maar het is ook zeker niet het moment voor hem nu om te spreken. Kijk, eerst moet er uh, een oplossing worden gevonden voor die belegering van Bakbo's ambtswoning. En Bakbo zelf zal dus ook ja, eigenlijk de macht moeten overgeven, want uh, ja, anders wordt het alleen maar erger, wil ik. Bedoel, ik zie niet goed in hoe hij nog zo lang kan doorgaan. Maar het is dus niet het moment voor Wattara... om nu al een of andere overwinningstoespraak te gaan houden. Het wachten is inderdaad op Bakbo, die is aan zet. En volgens Franse onderhandelaars zou het gaan om uren voordat dat een feit is. Maar dat hoorden we gisteren ook. We wachten af Pauline Baks vanuit Abidjan. Dankjewel. Minister Bijsterveld van Onderwijs wil op tien scholen een proef doen met de flexibele schoolvakantie. In plaats van vaste weken in de herfst, met kerst en in de zomer... moeten ouders in overleg met de leraren bepalen wanneer hun kind vakantie heeft. Niet alleen de vakantie van het kind verandert dus, maar ook die van de leraar. Lisbeth Verheggen van de onderwijsvakbond AOB. Een goed plan? Ik ben blij dat de minister dit goed oppakt, ja. Wat is er goed aan? Nou, er zijn scholen die hier behoefte aan hebben. omdat ze gewoon in een situatie zitten. waarbij uh, schoolvakanties. nou niet altijd goed uitkomen voor bijvoorbeeld de ouders die werken. en het personeel is, wat het ook prettig vindt. om wel eens op een ander moment dan de vastgelegde vakanties. ook vakantie op te kunnen nemen. Maar u hebt het dus niet over een doorsnee school. Dat moet wel een schoon nee. verhaal zijn? Ja, we hebben het niet over de. zeg maar even de reguliere basisscholen in Nederland. Er zijn uh, een aantal scholen in Nederland. die bezig zijn om met nieuwe. wat we dan noemen onderwijsconcepten. Dus dat betekent eigenlijk kijken van hoe kunnen we nou onderwijstijd... maar ook buitenschoolstijd, sport bewegen, muziek, beter op elkaar afstemmen. En dan kan dit een oplossing zijn om de onderwijstijd die je dan maakt... in de schoolvakanties ook mee te laten tellen als onderwijstijd. En wat is dan belangrijk in die proeffase? Het welbevinden van de kinderen of ook dat van de leerkrachten? Nou, wij gaan er altijd van uit dat het welbevinden van de kinderen... en de onderwijskwaliteit staat voorop... En het is aan sociale partners, zoals we dat netjes noemen, dus tussen de werkgever en de werknemer... om te zorgen dat de belangen van het personeel ook gewaarborgd zijn. En dat gaan we natuurlijk ook netjes doen. Ja, maar in hoeverre loop je dan het risico dat de wensen van de ouders zeg maar, de boventoon gaan voeren... omdat zij op een bepaald moment echt een vakantie willen? Uh, nou, niet, denk ik. Uh, kijk, wij gaan ervan uit dat op deze scholen, zowel het personeel als de ouders, als de schoolleiding en het bevoegd gezag... Met elkaar, met elkaar tot conclusie zijn gekomen dat een verandering bij deze school uh, beter is. En dat betekent dus dat je binnen die afspraken gaat kijken van welk belang hebben de ouders, welk belang hebben de kinderen en welk belang heeft het personeel. En daar ga je maatwerk voor leveren. Maar hoe zou dat dan echt in de praktijk uh, kunnen uitpakken? Neem, neem bijvoorbeeld een lange zomervakantie waarvan heel veel ouders zeggen, nou die duurt gewoon veel te lang. Ja, maar dat is dus niet de reden waarop de schoolbestuur nu kan uh, vragen om met het experiment mee te doen. Ik pak even het voorbeeld van de school in Zandvoort. Uh, daar zijn de ouders die daar wonen met hun kinderen, die zijn juist in die vakantieperiode gebonden aan Zandvoort omdat hun ouders daar het werk doen. Dan is het heel onhandig voor die ouders, maar ook voor die kinderen, om dan vakantie te hebben. Want uh, wie zorgt dan voor die kinderen? Die lopen op straat uh, en de ouders zijn aan het werk. Nou, dat betekent dus dat je voor die school gaat kijken van wat betekent dat nou voor de vakantieperiode van de kinderen. Kunnen we die zomerperiode verkorten en bijvoorbeeld gedurende het jaar daar een uh, andere vakantie voor in de plaats zetten. Of de herfstvakantie iets verlengen. Aan dat soort afspraken moeten denken. Dus dan het niet over scholen in zijn algemeenheid. Niet alle scholen zullen zo'n flexibele schoolvakantiesituatie kunnen verwachten. Nee, de minister heeft duidelijk gezegd dat ze dus nu toestaat voor tien scholen dan wil ze ook kijken wat dit betekent voor de onderwijskwaliteit... maar ook voor de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel. En pas daarna gaan we kijken wat betekent dit dan. Het zou ook heel gek zijn hoor, als de minister zou zeggen... van na drie jaar gaan we het dan landelijk invoeren. Want ze is nou juist bezig om daar wat flexibeler mee om te gaan. Dus ik ga ervan uit dat het niet de bedoeling is van de minister... dat dan straks in heel Nederland alle vakanties op de tocht komen te staan. Tien scholen de komende drie jaar. Wanneer is wat u betreft het experiment geslaagd? Als de betrokken ouders, kinderen en personeel tevreden zijn. Dat is een utopie. Nee hoor, dat hoeft geen utopie te zijn. Er zijn gelukkig nog steeds schoolbesturen die goed overleg met hun uh, personeel en met de ouders tot afspraken komen die voor alle drie werkbaar zijn. We gaan het zien de komende drie jaar. Lisbeth Betverhega van de Onderwijsvakbond AOB, dank u wel. Graag gedaan. Straks hoort u waarom uw post steeds vaker in garageboxen staat. Een Passet bij de ANWB voor het verkeer. Met uh, wat ongeluk op de A1, Tim. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En elders op die A1, van Apeldoorn naar Hengelo... ging het ook mis tussen Deventer en Badme 3 kilometer... Voor de rest een vrij normale avondspits met 30 files op de kop af 100 kilometer. Maar wel problemen in Brabant op de A59. Die snelweg is voorlopig dicht van siric naar Den Bosch. Dus er het Zonzeil en Ter Heide. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Het zorgt vooral op de A16 voor file vanuit Rotterdam. Het staat bij Breda-Noord 5 kilometer. Omrijden dat kan via de zuidkant van Breda via de A58. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk garageboxen, leegstaande winkelpanden of kleedkamers van sportverenigingen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze door TNT-post worden gebruikt als verdeelcentrum. Inmiddels, inmiddels zijn het er in Nederland zo'n 1400 en het worden er echt steeds meer. Op sommige plaatsen klagen bewoners over overlast. In Rotterdam maakt GroenLinks zich er druk om. Henrik Willem-Hofs bekijkt de situatie. De Rouwenhofstraat in Rotterdam-West. Eén deur staat open, een donkergroene garagedeur... En daar rijden oranje mannetjes, de postbodes en postbezorgers van TNT in en uit. Hallo. Een donkere garagebox met uh, wat postzakken uh, hier en daar. Er is een postbode bezig met sorteren. Een jongen komt aangelopen. Wat is dit voor garagebox? De post wordt hier aangeleverd. En dan? En dan gaan wij die hier bezorgen vanuit hier. Hoeveel mensen komen hier dan dagelijks? Uh, denk ik denk een stuk of acht negen. Het is niet veel bijzonders, het is gewoon een hok waar je... Je post op kan halen. En werkt dat goed? Uh, ja, het werkt wel, ja. Het lijkt misschien een slimme en goedkope oplossing, zo'n garagebox als verdeelcentrum voor de post. Maar de buurman, die wordt er horendol van. Om tien over vier is morgens, komt die auto aan en dan gaat die klep naar beneden toe. en dan gaat alles in die karretjes. en dan hoor je dan over het pad gaan. vind dit is een woonwijk, dat moet gewoon op, zo, Dimitri en zo. Dat hoort hier niet. Nee, natuurlijk niet. Dat moet naar de Spaanse polder toe of zo. Dat is nooit geweest. Hier was het altijd rustig. Dus heel de dag is dat verkeer hier zo. En dan gaat de postbode weer. Ja, ik zie hem ook vertrekken hier. Uit de garagebox gefietst, ja. Judith Bokhelven van GroenLinks. Er komen steeds meer van dit soort verdeelposten bij, hè? Ja, in Rotterdam weten we nog niet hoeveel er precies zijn. Dat heb ik aan de wethouder gevraagd. Maar het is wel een landelijke ontwikkeling van TNT. En we willen het hier in Rotterdam een beetje voor zijn. Want ja, als je zo'n straatje bekijkt, eh, eenrichtingsverkeer, nauwelijks gelegenheid eh, om. Eh nou, je kunt hier eigenlijk alleen maar op de stoep parkeren, zo te zien. En de post moet hier ook afgeleverd worden met een busje? Ja, de post moet hier met een vrachtwagentje of met een busje worden afgeleverd. Uh, ik heb hier geen onderzoek gedaan. Ik weet niet wat de bewoners hiervan vinden. Maar er zijn al uh, andere straten, ook in Rotterdam, waar wel al klachten bij ons binnen zijn gekomen. En wat zijn die klachten dan? Um, ja, met name geluidsoverlast van die busjes, uh, hard rijden door de straat, slordig parkeren... Um, ja, heel veel extra bewegingen, maar ook soms wel eens wildplassende postbodes. Want ja, die kunnen hier natuurlijk toch niet... Uh, ja, ze kunnen hier alleen maar een post ophalen. Het is natuurlijk wel lekker goedkoop. En ja, ik neem aan dat uw partij ook graag wil dat de economie gestimuleerd wordt. We willen altijd graag dat de economie gestimuleerd wordt. Uh, en dat is natuurlijk ook een deel van de discussie. Uh, de postbodes, die, uh, die haalden altijd een post bij de grotere centra op. En dit is dichtbij in de wijk voor de postbezorger... Maar ik denk wel dat je per locatie moet bekijken of het een ideale situatie is. En dat je moet zorgen dat er dus geen overlast is voor de buren. Wij hebben dan een groot huis, maar wij slapen altijd in de grote slaapkamer. Maar mevrouw wordt helemaal krankzinnig van. Wat doen we nou? Slaan we in een klein slaapkamertje aan de tuinkant voor de overlast hier? Zo is dan nu normaal. En er komt weer een postbezorger terug. Die is leeg. En die gaat uh, of stoppen met werken of een nieuwe lading halen. Verslag van... Henrik Willem Hofs aan de telefoon. Hanne Kluk van TNT Post. Goedemiddag. Goedemiddag. Het advies van de Rotterdammer was duidelijk. Die zegt opzodermieteren. Mag ik dat in een iets wat beleefdere vraag herformuleren? Waarom denkt u niet aan de buren? Oh, we willen zeker denken aan de buren. En ik begrijp ook zijn ergernis dat hij niet goed kan slapen. En het spijt me ook te horen. Dat is ook helemaal niet onze bedoeling. Wat ook mevrouw Bokhoven zegt. Uh, we willen graag dicht bij onze postbezorgers uh, de post uitreiken. Het is een, uh, niet een werkplek, maar een, um, een, in feite een opslag waar ze een post kunnen halen die ze vervolgens gaan bezorgen. Maar ze is niet staan... dat de buurman er last van heeft. We begrijpen waarom staan dan die verdeelcentra in wijken zoals in Rotterdam? Waarom of waarvoor? Ja, waarom? Nee, we... Omdat we de, de, uh, uh, onze post wordt door heel veel part-timers uh, over het hele land bezorgd. Dat zijn inmiddels uh, ruim 13.000. En uh, we willen hen uh, het gemak aanbieden van in hun eigen woon wijk uh, wonen, maar ook uh, werken. En dan willen we de post ook in hun wijk aanreiken. En dat doen we op deze locaties. Uh, niet alleen garageboxen, maar zoals je aangaf ook op andere locaties. Maar, maar het is niet de bedoeling, nogmaals, ik vind het heel spijtig te horen... dat deze buurman er last van heeft. Dat, dat uh, moet anders. Maar, maar het, het gaat toch ook om meer dan gemak? Het is toch ook goedkoop voor jullie? Het is praktisch, uh, maar het is geen werkruimte. Het, is, het gaat met name om dat... Uh, dat uh, postbezorgers uh, goed aan het werk kunnen. Dat het voor hen ook uh, aantrekkelijk is. Dat ze niet hele afstanden hoeven uh, op bruggen. Want u weet ook dat de Rotterdam groot is. En uh, het gaat <coughs> met name ook om dat het praktisch is. En, uh, maar dat betekent niet dat de buren daar last van hebben. En waar ze ook nou, last van niet. hebben... Nee, dat begrijp ik. Maar waar ze ook last van hebben... is uh, wildplassende bezorgers. Nee, en dat, dat, dat kunnen we niet tolereren. Daar spreken we onze mensen ook op aan. Dat gaat ook nu nog een keer gebeuren, dat begrijpt u. Maar dat mag niet. Wij willen dat ook zeker niet. Dat is niet de bedoeling. Elke postbode, ook een postverzorger die zijn, plaats op, zijn post ophaalt bij een verdeelpunt, uh, kan dat niet doen. Maar, dat is niet de... zoals we met elkaar om willen gaan. We willen een goed werkgever zijn, maar we willen ook... Een goed bedrijf zijn dat uh, uh, beseft dat het deel uitmaakt van de samenleving die daar niet, geen prijs op stelt. In een tijd waarin toch behoorlijk wordt geklaagd over de kwaliteit van de bezorging, is denk ik een slotvraag wel gerechtvaardigd. Is onze post wel een goede handen in zo'n garagebox? Zeker, het is afgesloten, het is droog, uh, licht. Uh, het is zeker in goede handen, daar hoef je zich geen zorgen om te maken. De kwaliteit zal daar niet onder lijden, maar we moeten wel goed omgaan. Uh, met de um, omwonenden bijvoorbeeld. En dat willen we ook zeker doen. We hebben grijpte weinig klachten, maar dit is geen, niet fijn om te horen. U gaat het ook doen in Almere en in Enschede, waar bewoners hebben geklaagd, neem ik aan. Wij gaan u denk ik over een maand of twee even terugbellen om te kijken of het allemaal is gelukt. Nou, we hebben inmiddels al heel veel uh, van dergelijke punten in het land. We zijn al uh, iets van acht jaar, negen jaar bezig hiermee. Ja. Dus het lukt aardig, maar we willen het altijd met zorg voor de omgeving doen en voor onze medewerkers. Daar kunt u ons altijd uh, voor bellen. Dat gaan we over twee maanden doen. We maken een afspraak. Hannekluk van TND Post. Dank u wel. Het weer. Erwin, Erwin Krol, uh, vanmorgen werd ik aangesproken op schoolplein. Een paar verbodige moeders die het Aha. veel te koud vonden. Dat was volgens hen niet met de weerman afgesproken. Ik dacht, ik geef hem maar even aan je door. Ja, ja. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Dat ik <laughs> gisteren maar. geen dienst had. Dat is zo. Maar jullie spreken namens de NOS weerredactie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ik, ja, ik kan daar eigenlijk... Uh, het, het is niet te koud, hoor, voor de tijd van het jaar. Zeker niet. En, uh, maar... Het is gewoon tamelijk frisse lucht waarin wij zitten. Nou, valt dat nu dan nog wel mee? Morgenochtend zal het een graad of acht, negen zijn. En dat was het vanochtend ook. En dat zal overmorgen zal het een graad of zes zijn. Maar de komende dagen wordt het s'nachts koud, drie, vier graden. Dus dan heb je gewoon hele frisse ochtenden. Het wordt wel ruimschoots gecompenseerd, doordat de zon schijnt. En in de loop van de ochtend loopt de temperatuur dan weer op... en wordt het toch wel aangenaam, maar echt warm weer... Dat krijgen we de komende dagen zeker niet. Dus ik moet toch de moeders en vaders op het schoolplein teleurstellen. Als zij de kinderen naar school brengen, moeten zij de jas nog aan. Ik probeer het ook elke ochtend vergeefs die extra jas te laten aantrekken. Als je dan vooruitblikt naar het weekend? Hoe wordt het dan? Ja, het wordt heerlijk weer. Maar ook een frisse ochtend. Maar goed, in het weekend liggen we waarschijnlijk wat langer in bed. En dan, uh, en dan overdag uh, heerlijk zonnig weer. Gaat er 15. Geen hitte, maar toch fantastisch weer om te wandelen. Naar buiten te gaan, uh, weet ik veel. Maar in ieder geval niet binnen te blijven. Want, want het blijft wel droog. Hè? Ik heb ja, ook ja. al sommige mensen gehoord van... nou, ik zou wel wat uh, water in mijn tuin kunnen gebruiken. Om ja, die sprong in de lente te ja, zien. Nee, nee. Had, ik, had ik eventjes het idee dat dat na het weekend zou gebeuren. Maar dat was maar een korte aarzeling... Uh, ook na het weekend en dan houden we nog een aantal droge dagen. Dus nee, neerslag, eh, zeker neerslag van betekenis... maar waarschijnlijk kan ik gewoon zeggen... neerslag komt er tot dinsdag, woensdag niet. Heb je morgen dienst? Ik heb morgen dienst. Spreek ik aan morgen. Oké, okay, ja, dank je wel. Het is, um... 7 voor 5. Op dit moment krijgt Ad Scheepbouwer de topman van KPN, applaus en een bos bloemen voor de tien jaar dat hij leiding heeft gegeven aan KPN. Scheepbouwer stopt ermee en hij geeft het stokje over aan de nieuwe baas, Ilko Blok. Hoe heeft hij het gedaan? Centrale vraag natuurlijk. Aan het eind van zo'n lange rit praat ik over met Tim Paulus. Goedemiddag. Goedemiddag. Werkzaam voor onderzoeksbureau Telecom Paper. Um, hij wordt gezien. Ad als de man die alles kan toen hij werd binnengehaald. Als de redder van KPN. Terecht? Ja hoor, dat is wel terecht. Kijk, je zou kunnen zeggen... iedereen met gezond verstand had het ook gekund... Maar dan ga je wel aan één belangrijk ding voorbij, vertrouwen. Dat was er bij KPN nodig op dat moment. Vertrouwen bij beleggers, de overheid, de klanten, de afnemers, noem maar op. De werknemers niet te vergeten. Er moest iemand komen die het bedrijf weer op de rit zou zetten. En ja, als, uh, misschien iemand anders het ook had gekund. Als scheepbouwer had in ieder geval de reputatie. Wa waar lag dat dan? Ze verleden met name bij uh, TNT, TNT... Uh, daar heeft hij veel overnames gedaan. Hij heeft het bedrijf ook winstgevend gemaakt. Het is iemand met een, een hele strakke visie op hoe uh, leidt ik een tent. Ja, 12.000 mensen. Denken daar misschien wat anders over. Die is de afgelopen tien jaar onder zijn leiding eruit gegaan. Hij begon binnen zes weken met het ontslag van 5.000 mensen. Is dat een manier om vertrouwen te wekken? Ja, dat, dat is... Goed, kijk, ten opzichte van die mensen is dat natuurlijk heel vervelend... ...hoewel je moet zeggen dat heel veel daardoor een natuurlijk verloop zijn uitgegaan. Maar essentieel is wel dat je het hebt over een, een beetje een ouderwets bedrijf... ...dat te maken heeft met ouderwetse technologie... ...en de slag moet maken naar nieuwe technologie... ...die door veel minder mensen in de lucht kan worden gehouden. En ja, pappen en nat houden helpt niet. Nee, dus deed hij het goed in dat opzicht. Als je kijkt ook naar wat hij heeft bereikt als bedrijf... Eh, als eh, zeg maar een concurrent van de kabelbedrijven... die natuurlijk met KPN eh, de strijd aangingen... Is, is zijn strategie gelukt om van KPN een, een geduchte concurrent... van die kabelbedrijven te maken? Ja, op zich wel. Alhoewel het op het moment niet zo heel erg goed gaat. Ze verliezen nu wat klanten aan de kabel. De kabel ligt, zou je kunnen zeggen, wat voor... En, en wat dat betreft, uh, daar zit wel een zwak puntje hoor, in de reputatie van uh, Scheepbouwer. Uh, goed, het is achteraf praten, maar nou, hij had dat gewoon even wat doen, dus eerder had moeten beginnen met glasvezel. Pardon? Hij had wat eerder moeten beginnen met glasvezel. Uh, het, het moderniseren van het netwerk. Uh, daar zijn ze in 2005 mee begonnen. En als je ziet nu, zes jaar later, waar ze zijn, dan stelt dat eigenlijk een beetje teleur. En ligt dat dan aan hem? Nou ja, de, uiteindelijk natuurlijk wel. Hij is de eindverantwoordelijke. Ja. Hij kwam ook vaak in het nieuws, hè? Uh, als het ging om zijn eigen salaris... om de bonussen, een discussie die de afgelopen tijd behoorlijk is opgeleid. Um, in die tien jaar dat hij leiding gaf aan KPN heeft hij 40 miljoen euro verdiend. Veel geld zeggen ja, veel mensen. Ja, dat is een hoop geld. Uh, kijk, zoals dat wordt verdedigd, en, de, en dat is denk ik wel voor een groot deel terecht... dat is dat je, als je een baas zoekt van KPN dan hengel je in een vijver waarin zich mensen bevinden... die ook kunnen kiezen voor, uh, noem maar een dwarsstraat, AT&T. Daar kunnen ze tien keer zoveel verdienen. Maar we hebben wel over en... een bedrijf met overheidsparticipatie. Uh, nou ja, toen en op dat moment wel. Maar dat is ook alweer heel lang voorbij, hoor. De laatste aandelen en, en het, het laatste gouden aandeel is al jaren geleden verkocht. Dus het is doodgewoon een commercieel bedrijf. En dat mag Ad Scheepbauer ook op zijn konto schrijven. Tim Paulus van Telecom Paper, het onderzoeksbureau. Hartelijk dank over het afscheid van de topman van KPN. Hij wordt opgevolgd door Ilko Blok. Wij zien elkaar na vijf uur en gaan dan inderdaad even goed kijken naar Abidjan. Zit de president er dan nog steeds? Tot zo. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Wij denken dat ze last hebben van de economische crisis. Want we zien echt dat ze minder uren werken, maar ook minder scholieren werken. 2. Maar er kwam een brief van Berlusconi binnen. Die schreef dat hij niet aanwezig kon zijn in Milaan. Ranking the News. Nu op nummer 1. er wou die vuur uitmaken. Die lichaam scheur, die rook je gewoon. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.